Bij de volgende toon is het 13 uur, 24 minuten en 20 seconden. Bij de volgende toon is het 13 uur, 24 minuten en 30 seconden. Bij de volgende toon is het 13 uur 25 minuten en 10 seconden. Bij de volgende toon is het 13 uur 25 minu minuten en 20 seconden. Krijg wat. Bij de volgende toon is het 13 uur 25 minuten en 50 seconden. Bij de volgende ton is het 13 uur 26 minuten en hallo. Hallo. En 10 seconden. U zegt hallo. Hallo. Hallo. Heb ik niet gebeld met de tijdmelding? Shit. De volgende toon is het 13 uur 26 minuten en 40 seconden. Bij de volgende toon is het 13 uur 26 minuten en 50 seconden. Hallo. Hallo. Met wie heb ik het genoegen? Bij de volgende toon Dat is, is een grap. het hey, hallo? en 30 seconden. Wilt u mij vertellen wat er aan de hand is? U zegt dingen die niet kloppen. Wie bepaalt dat? Ja, bedoel ik, precies dat. Zoiets zegt de mevrouw van de tijdmelding niet. Waarom niet? Daar, weer! 27 minuten en 40 seconden. Hou maar op, dat weet ik nu wel. Waarom hangt u dan niet op? Is dit een grap? Wat? Dat jij dingen zegt die niet kloppen. Hadden we afgesproken elkaar te tutoyeren? Wat hebt u het liefst? Laten we vouvoyeren. Maar tegen wie zeg ik dan u? Bij de volgende toon. Wil je daarmee ophouden? Nu zeg je weer jij. Maar jij ook. Mag ik nu eindelijk weten wie u bent? 0900-8002. U hoeft niet meteen onvriendelijk te worden hoor. Oké. Okay. En nu weet ik nog steeds niet met wie ik praat. 0900 8002. Aangenomen dat dat zo is, dan valt u toch uit uw rol op deze manier. Dat is wel een beetje zo, ja. Waarom doet u dat? Het is eenzaam aan deze kant van het papier. Het is zo eenzaam hier. Dat lijkt me een dichtregel. Dat zal inderdaad wel. Maar waarom bent u zo eenzaam? Is het existentieel of ingegeven door een trieste gebeurtenis in uw leven? De herhaling is de hel, weet u. Weer een citaat. Ziet u, ik draai rondjes. Er komt niets bij, er gaat niets af. Hoe bedoelt u? Bij de volgende toon is het 13 uur, 24 minuten en 20 seconden. Bij de volgende toon is het 13 uur 24 minuten en 30 seconden. Hé, hey, dat was daar straks al. Het moet nu later zijn. Waarom? Omdat ik mijn horloge daar zojuist op gelijk heb gezet. Maar die informatie heeft u van mij. En ik zeg, bij de volgende toon is het 13 uur 24 minuten en 30 seconden. U bent niet bijzonder accuraat als ik zo vrij mag zijn. Wie gelooft u? Dat simpel mechaniek om uw pols of mij? Kip of ei? Mijn horloge. Vrek. Hoe laat zei u dat het was? Bij de volgende toon is het 13 uur 24 minuten en 30 seconden. Mooi stukje. Origineel. De eerste uitvoering op 13 april 1729. Christenen vragen toch om wonderen. Die Goede Vrijdag in Leipzig kregen ze er een. Meer dan drie en een half uur lang. En van die uitvoering hoorden wij zojuist een fragment? Ja. En hoe zou u daaraan komen? U stelt veel vragen dat mag, maar ze leiden niet tot het meest interessante gesprek, vindt u wel? Maar om op de vraag te antwoorden, ik heb hier alles bij de hand. Beschouwt u mij maar als beheerder van het auditieve archief van de wereldgeschiedenis. Hoe? Een jukebox. Aha. Op mijn horloge staat dat het nu vijf half twee is. Ik heb hem net al op die tijd gezet. Nu staat hij er nog steeds op. En toch staat hij niet stil. Ik hoorde een beetje draaien, geloof ik. Hoe laat zou u willen dat het was? <laughs> half uur middags op 20 mei 1967. Ah, uw geboortedag en uur. Hoe weet u dat? Ach, laat me zitten ook. Laat me horen. Nou, mevrouw, het is een zeker. jong. Nee. En weer één erbij. Oh, dit is ook aardig. USA van Vietnam. Amsterdam, zo'n 10.000 mensen demonstreren tegen de Amerikaanse interventie in Vietnam. Op uw geboortedag. Roerige tijden, veel materiaal van. Hou op, hou op. Kom, kom, niet zo snel opgeven. Ik ben misselijk. U beweert de tijd te zijn... Helemaal niet. De tijd is het vuur waarin we branden. U heeft geen erg Wel wereldbeeld, wel? Die was niet van mezelf. Dr. Soran zei het. Wie is dat? Ken u Star Trek? Hé? Dr. Soran is 300 jaar oud. En hij komt voor in Generations, de zevende episode van Star Trek. Hij noemt de tijd een roofdier dat je besluit. Daarom zoekt hij in de ruimte naar een energielint dat Nexus heet. In de nexus betekent tijd niets. Een roofdier zonder tanden. Wat zegt dat over u? Ik bedien de raderen van gelijktijdigheid. U leeft in een nu. En van die nu's heb ik een oneindige hoeveelheid aan deze kant van de lijn. Aan niets komt ooit een einde. Alles blijft. Maar Mozes had geen computer. Wij hebben wel de tien geboden. We bewegen vooruit... ...en bewegt dezelfde tijd helemaal niet. De onbewogen beweger. Bijna. De grootste schrijver van uw taalgebied schreef op 23 juli 1947... ...de tijd is teruggerold. Het onmogelijke is mogelijk geworden... ...en het onvermijdelijke is niet meer onvermijdelijk. Verschrikkelijk. Wat? Dit is verschrikkelijk. Ik begrijp uw duidelijk hoorbare paniek niet... Kunt u ook vooruit? Moeilijk te begrijpen, misschien, maar voor en achteruit zijn geen begrippen die ik hanteer. Maar ik begrijp u wel, en om in uw vocabulaire te blijven, zeker kan ik vooruit. Doe eens, stel uw vraag. Jees, uh, Jezus, uh, wat doe ik in. Uh, uh, wat doe ik op dit uur in. 2037? Dan ben ik, als ik er nog ben, 70 jaar oud. Dat durf ik wel te vragen. Is dat? Sst, u slaapt. Waarom slaap ik op dit uur van de dag? U doet elke middag een dutje. Dat is heel normaal. Wie 70 jaar oud is, heeft in zijn leven ongeveer 25 jaar geslapen en 7 jaar lang gedroomd. Bovendien wees blij dat u dan nog bent. U zei daar straks dat alles dat het is. Dat niets ooit verdwijnt. Is ook zo. Maar over de vorm waarin dat is, valt wel iets te zeggen. Maar daar zijn geen woorden voor in uw taal. Uw alfabet is niet toereikend. De grenzen van de taal zijn de grenzen van uw wereld, om Wittgenstein te parafraseren. Oh? U merkt het, hier stokt ook ons gesprek. Want u kunt zich niet iets voorstellen dat buiten uw voorstellingsvermogen ligt. Uw laat twintigste eerst bewustzijn is tot veel in staat, maar tot nog veel meer niet. U kunt niet buiten de begrenzing van uw vermogen treden. De mens is de maat der dingen. En dat is geen geringe beperking. Verdomme, wat jammer. Het is maar tijdelijk, hoor. Dat helpt ons nu iets veel verder. Dat is zo. Wat nu? Bij de volgende toon dan maar weer? Ja? Ja, laten we dat maar doen. Doe dat maar dan. Dag. Dag. Bij de volgende toon is het 13 uur 24 minuten en 20 seconden.